En de schuiven zijn weer dicht. En uh, wij, uh, ik heb een meneer uh, tegenover me zitten. En die heeft een, uh, ja, een beetje een uniform aan. Wil je jezelf even voorstellen? Ja, ja zeker. Uh, mijn naam is uh, Jan Hilkodiet Van scoutinggroep De Buffalo's. Uit Zandvoort. En ik zal even corrigeren. We noemen het tegenwoordig geen uniform meer. Maar een scoutfit. Een, een scout? Een scoutfit. Een scoutfit. Ja. ja. ja, ja. En dat lijkt me logisch. Hè. Uniform denkt mensen gelijk aan militairistisch. Ja, ja, ja. ja. Nou, daar willen we een beetje vanaf uh, binnen de scouting. En dames en noemen het een outfit met scouten voor, scoutfit. Ja. Jullie uh, hebben ook de ingang bewaakt, hè? zoals altijd uh, ja. gebeurt. Ja, Jullie zorgen dat ervoor welkom. dat de mensen veilig naar beneden kunnen lopen van bovenaf uh, om hier naar binnen te gaan. Precies, wij staan altijd klaar met onze, uh, met onze stormlampen om, uh, om de mensen de weg uh, weg te wijzen. Niet die... dat ze die niet weten, maar het voor het, voor het idee, de gesten. Nou ja, weet je, het, er zitten ook een paar hobbeltjes op, uh, op dat pad. Uh, zag Ik, Hij is veranderlijk. Ook toen, beneden met het ja. water. Ja. Dus ja. het is heel goed dat jullie de mensen een beetje begeleiden. Ja, gelukkig Maar goed, al. scouting. Ja. Dat is natuurlijk niet het enige wat jullie doen, hè? Mensen naar beneden helpen bij nee, de nieuwjaarsexceptie. Zeker, zeker niet. Nee. Wat, zijn, uh, wat zijn de plannen voor dit jaar? Nou, we hebben best wel uh, uh, veel plannen uiteraard. Uh, we beginnen ons uh, jaar altijd uh, met onze boerenkoolloop. Uh, dat is onze traditionele nieuwjaarswandeling. En dan wandelen we vanaf onze scoutinggroep. We uh, maken een rondje uh, uh, via Haarlem. Dat wisselt de route, maar uiteindelijk komen we altijd bij Kraantje Lek uit. Daar doen we even uh, een drankje en dan lopen we weer terug naar het scoutingterrein. En dan eten we daar uh, traditioneel boerenkool. En daar beginnen we ons, uh, ons jaar mee. Maar uh, even, met, met hoeveel man uh, gaan jullie dat, uh, dat doen? Nou, de, daar zijn altijd sowieso al onze leden voor uitgenodigd. Nou, we hebben nu zo'n zestig leden. Uh, en we nodigen ook altijd de ouders uit. Dus het, het ligt een beetje aan uh, het weer, de omstandigheden... Uh, maar, meestal... maar voor die kleintjes lijkt me dat een hele, hele tippel. Jazeker. Ja. We, we, voor de ouderen hebben we ook een, echt een rondje. En voor de jongeren hebben we een wat kortere afstand. Oh, okay. Dat passen we wel aan. Het we moet voor iedereen leuk blijven. Het moet ook voor iedereen haalbaar blijven. Precies. Ja. Zijn er uh, dit jaar speciale evenementen te verwachten? Nou, wij gaan altijd mee met de verrassingen die het jaar bieden. Dus uh, uh, we hebben sowieso altijd onze zomerkampen. Uh, uh, en dit jaar gaan we uh, geloof ik ook weer naar het buitenland, uh, uh, is in ieder geval uh, de planning. Uh, maar we proberen altijd daarin te variëren. Dus uh, ja, scouting blijft eigenlijk iedere dag uh, of iedere week uh, uitdagend. En anders. Maar dat buitenland is dat dan uh, zeg maar een bijeenkomst van mensen uh, van scouting, hè? Waar, waar jullie naartoe gaan? Dus een, uh... Uh, dat, dat, dat meestal wel. Ja, we hebben, uh, scouting uh, is eigenlijk over de hele wereld. En uh, uh, in ieder land heb je, heb je scoutingterreinen. En het is gebruikelijk om als scoutinggroep een scoutingterrein uh, of in Nederland of in buitenland uh, te boeken... En dan uh, kun je daar uh, kamperen. En dat, dat, dat gaat van verschil tot uh, met mooie uh, uh, douches en uh, toiletten. Maar er zijn ook scoutingterreinen waar uh, nog een zogenaamde hudo is. Houd uw darmen open. <laughs> en uh, daar kan je heel primitief kamperen. Dus in binnen scouting, uh, uh, bijvoorbeeld in Nederland, uh, mag je officieel. Mag je niet meer kamperen, moet je altijd een toilet hebben. Maar voor scouting is een, een uitzondering gemaakt. Dat is dus ook een kampeerterrein waarop je. Ja, want jullie natuur... moeten ook kunnen overleven hè? in, in bizar bizarre omstandigheden. Dus dat ja, uh, ja. hoort er dan bij. In ja, dit scouting geval? Is, uh, is, uh, zijn de basistechnieken die uh, iedereen wel kent: hè? het, het viking stoken, kampvuur maken. Uh, het, het overleven te slapen onder een zeiltje. Uh, dus dat is het avontuurlijke. Maar we gaan ook met onze tijd mee. Dus we werken ook met, uh, met GPS-werken. Uh, we, we doen ook uh, online. Uh, ieder jaar doen we mee in de Joty Jamboree on the internet. Dat betekent dat we connectie leggen met andere scoutinggroepen over de, over de hele wereld via internet. Uh, we doen uh, internet spelen. Uh, ja, we, we proberen echt uh, uh, zoveel mogelijk ook de tijd van nu in de traditionele uh, technieken te, uh, te doen. Maar ook de tradities blijven uiteraard in de ik, ik zeg altijd... Uh... Dat het houdt kinderen van de straat. Hè? Ja. De, uh, omdat ze, Wanneer ze bij jullie zijn, dan kunnen ze geen ongein uh, uithalen. In hoeverre kunnen jullie kinderen beïnvloeden dat ze zeg maar, uh, nou ja, van die straat af gaan? Ik weet dat er een jeugdhonk is hè, in, uh, in ja. Zandvoort. Het ja. Nou, is natuurlijk prima dat ze dat doen. Maar ik, ik, ik heb soms wel een klein beetje de twijfel of dat al helemaal haalt wat het zou moeten halen bij dat is kinderen. Lastig, ja. Dat is natuurlijk heel lastig. Uh, in hoeverre zouden jullie die kinderen nou kunnen, kunnen overtuigen van kom naar die scouting toe? Nou wat, wat scouting uniek maakt is dat, uh, dat ze van jongs af aan uh, allerlei technieken leren. Maar dat opbouwend tot een latere leeftijd daar steeds uitgebreider mee aan de gang gaan. Dus uh, we verwachten bijvoorbeeld van een vijfjarige niet dat hij een platte knoop kan leggen. Maar we verwachten van een 18-jarige wel dat hij een toren van 20 meter hoog kan, kan pionieren van hout en touw. En daartussenin zit natuurlijk een heel ruim gebied. Nou, ja. we, we hopen altijd dat we de leden krijgen op jonge leeftijd. Uh, maar de uitdaging zit hem ook in samenwerking. Dus uh, nieuwe leden van bijvoorbeeld 12 jaar worden door uh, andere leden van 13, 14 die er misschien al heel lang bij zitten, meegenomen. En die brengen dus hun kennis weer, uh, weer over. Dat zorgt ervoor dat, dat de basistechnieken uh, binnen scouting uh, overgebracht worden. En daarmee uh, uh, uh, ook een stukje ervaring, samenleving, ook in het dagelijks leven. Want sociale uh, vaardigheden zijn natuurlijk heel belangrijk. Als dus je kijkt voor naar het managementleven binnen, binnen de werkgebieden is, uh, is gebleken dat uh, 50%. Uh, uh, bij scouting heeft gezeten of affiniteit heeft met scouting. Dus dat geeft wel aan dat dat, uh, dat, dat stukje wat in scouting zit ook meegenomen wordt in het dagelijks leven. Ik denk dat het heel belangrijk is, ook in de cultuur dat men uh, niet alleen uh, normen en waarden bij ons leert... maar dat het ook weer overbrengt uh, in alle dag. Ja, de anderen. En misschien komen ze wel bij toneelvereniging Hildering. Dat weet ja, maar zeker. Niet. daar zijn ze ook nog welkom. Ja, ja, ja. Ja, want Jullie kunnen altijd nieuwe leden gebruiken hè, bij Hildering. Ja, ik, ik, zeker. Ik ja. heb jou zien schitteren in het laatste stuk uh, van uh, Hildering. Je mocht weer met veel plezier spelen. Je ja, mocht ja. weer meedoen. En, ja. Uh, ja. Zo, zo zie je maar hoe, uh, hoe belangrijk de vrijwilligers zijn. De burgemeester heeft het net ook nog even aangehaald. Hoe, hoe, nou ja, dat we niet zonder vrijwilligers kunnen, omdat die gewoon ja de, de, de smaakmakers uh, zijn Zeker. Van, uh, van, van het dorp hier. Hè? Absoluut. Want, uh, ja. ik zeg wel eens, als de, als de vrijwilligers opstappen, stort het hele dorp in elkaar. Dat is absoluut waar, want ja. uiteindelijk zorgen de vrijwilligers ervoor dat je de vrije tijd kan besteden met plezier. Ja. En, uh, en wat ook bij het vrijwilligersleven hoort, is dat je ook een stukje, hoe gek het ook klinkt... opoffering leert. Dus ja. Dat je soms ook iets doet... wat niet per se voor iets jezelf belang is... maar voor een ander. Precies. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeker in deze tijd. Als je ziet naar de, de economie die nu weer aantrekt... maar uh, toch behoorlijk op schat heeft geleken. Kunnen, dat, jullie, eh, kunnen jullie op, op scholen ook nog iets doen daarin? Dat je, dat je zeg maar op school uh, kinderen enthousiast krijgt... Om, uh, om mee te doen met scouting? Of überhaupt om... Uh, vrijwilligerswerk, uh, ja, vrijwilligerswerk dat, dat, klinkt, dat klinkt dan weer te volwassen... maar in ieder geval activiteiten te doen die een ander zeg maar, uh, ten goede komen hè? Ja, dus als, als, als, ja. als vrijwilliger. Ja, ons programma sluit wel aan bij wat, uh, wat scholen doen. Wat we expres willen voorkomen is dat we een soort tweede school worden... want we willen absoluut uh, de kinderen iets bijbrengen... maar bij ons ligt de focus vooral op het leren op een plezierige uh, manier... En buiten zijn. Uh, en het buiten zijn, ja. Dus wat, wat wij doen is, uh, de, uh, bijvoorbeeld, uh, denk aan uh, mossen uh, zijn uh, of uh, hoe maak je vuur. Dat, dat klinkt, dat kan allemaal heel saai klinken, maar wij verpakken dat dan weer op een speelse manier. Door buiten een speurtocht te doen of een dropping en daarbij die technieken te verwerken. Zodat iets wat normaal in een schoolbank geleerd wordt, nu gewoon buiten uh, actief... Uh, Wordt geleerd. En, en dat, dat blijft gewoon veel beter hangen. En dat zie je ook ja. dat mensen het weer meenemen in het dagelijks leven. Het ja, suffen. Het boekje wat er over de scouting heen hing... Hè? want dat was vroeger natuurlijk wel een beetje... dat was het braafste jongetje van de klas wat bij de scouting ging. Ja. Nou, dat is wel een beetje voorbij. Hè? Dat, dat is meer dat zo Als ik kijk naar mijn uh, medeleden... dan is een groot gedeelte bij, uh, bij het leger en bij de marine geëindigd. stoere uh, jongens. stoere jongens, absoluut. Ja. Dus uh, ik zou zeker niet zeggen dat het voor watjes is. Uh, wat wel binnen scouting, uh, iedereen is welkom... En dat betekent dat voor iedereen ook een plek is. Ja, en dat uh, is niet alleen maar stoer, maar ook creatief. Ik, ik nodig je bij deze dus uit om uh, de mensen die luisteren en die kinderen hebben. Waarvan ze denken, van nou, het, het, die zouden dus achter hun tabletje vandaan moeten komen. Of oh, achter hun spelcomputer. Ja. Om die uh, uit te nodigen om uh, bij jullie langs te komen. Wat is, uh, wat is de tijd en, en hoe doen ze dat? Hoe pakken ouders dat aan met kinderen? Nou, het is heel simpel. Wij, wij draaien iedere zaterdag uh, op ons clubhuis, het troephuis wat uh, dat we dat noemen. Uh, dat is uh, de Duintjesveldweg achter de Duivenvereniging Pleinen. Het staat netjes met woorden aangegeven, maar wat eigenlijk nog veel makkelijker is, is om even op onze website te kijken www. Op de Amerikaanse manier geschreven met THE, of op Facebook de Buffalo's, scouting voor de Buffalo's. Het is, het is eigenlijk de weg die richting het voetbalveld gaat. en weer oh. richting de golfbaan. Ja. En daar heb je zeg maar daar net na de school ja, na de heb je aan de linkerkant heb je een ingang klopt ja, en wij ja, het heuveltje op het en heuveltje aan de op de kant zie je een soort uh, ja, rotonde uh, met een zijweggetje. en in dat zijweggetje daar uh, daar kunnen ze het, in op. en daar vinden ze het zelf. Ja. Nou, iedereen is altijd gewoon welkom om te komen iedereen kijken is welkom kijk altijd van tevoren even op of de website over de zijn bel uh, kan altijd adviseren bel even uh, want uh, ik kan er nog veel meer over vertellen Maar dat uh, doe ik liever persoonlijk, persoonlijk Dus uh, een telefoontje ik. of een mailtje uh, En dan, uh, dan zien we de mensen Graag Ik denk er. dat het een heel goed streven is om kinderen in het nieuwjaar Op deze manier uh, op, uh, op een goed zeker te krijgen zeker. met kunnen, elkaar. En kunnen jullie leden. kunnen daarbij helpen. Ja En wat we misschien nog wel leuk is om te vermelden is dat scouting uh, een van de goedkoopste hobby's uh, in de, uh, in, uh, is die er maar, die er maar is. Ja. Uh, uh, voor uh, 100 euro per jaar uh, ben je al lid en kun je iedere zaterdag mee... En, uh, en mocht dat echt een probleem zijn dan is er een potje hè? Pet. Absoluut. Ja, de Jeugdsportfonds, daar zijn we Precies. ook bij aangesloten. Uh, dus dan uh, daar zit zowel ook, uh, niet alleen contributie in, maar ook uh, kleding wordt daarvan bekostigd en eventuele activiteiten ik vind het dat heel dat belangrijk hoor, dat, dat mensen zich realiseren dat het niet zo is dat als je die 100 euro, dat, dat een, als dat wanneer dat een struikelblok is, dat je denkt van nou dat, dat kan ik nooit, dat red ik niet, dat is te veel. Dan is er een fonds waar je je kan aanmelden. Via de gemeente is dat hè? Ja, via de gemeente. Via de gemeente? Ja, dat gaat je... via de school uh, via ja. de vertegenwoordigen kun je aanmelden en dan kun je eventueel een aanmerking komen voor die subsidie om, om je kinderen toch daar naartoe te kunnen Correct. sturen. En mocht dat niet lukken, dan, uh, dan hebben wij een penningmeester waar altijd mee gesproken kan worden. Ja, daar bedoel ik. Daar komen we er ook uit, want uh, we, we willen eigenlijk voor iedereen bereikbaar zijn. Dus ook voor de mensen uh, die wat minder in de portefeuille zitten. Dus uh, Precies. kom vooral langs. Goed zo. Dankjewel voor je gesprek. Graag gedaan. En uh, ik wens je nog een fijne avond. Van hetzelfde en het beste. Ja, dank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 That's all it is.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 We zijn nog even terug, want om half tien is het afgelopen, dus ik dacht ik uh, ga op de valreep nog even Hilly Janssen even aanspreken. Hilly, hallo. hallo eh, de beste wensen, maar dat hadden we al gedaan. Hè. Oh, jij gaat het heel druk krijgen, hè, dit jaar? Nou, ik had het al druk, maar ja, je had het hartstikke het druk. Ja, ja. ja want uh, ja. Je, je, het, het museum is zelfstandig geworden. Ja. Per 1 januari. Uh, het is zo dat wij nu gaan focussen op echt de winkel open open te hebben. Een kassasysteem. Uh, we hebben geen boekhouder, want je kon natuurlijk allemaal terugvallen op de gemeente. En nu ben je een echt zelfstandig bedrijf. En dat betekent dat je dat je bijvoorbeeld een systeembeheerder, iets doet het niet. Dat moet je nu zelf oplossen. Bet betekent dat ook dat je dus nu uh, uh, uh, een boekhouder in dienst ja? moet nemen? Ja. Ja, ja. Dus in feite, en, en die vrijwilligers die dus nu aan het werk zijn, die, die gaan nu in één keer een andere rol krijgen nee, of hoe moet ik dat nee, zien? Wij willen allemaal dat de vrijwilligers hier zo weinig mogelijk van uh, merken. De winkel is open. Uh, waar we heel erg op steunen is uh, Jan de Otto, hè, die doet de bedrijfsvoering. Ja. En die zorgt ervoor dat, uh, dat de winkel open kan blijven. En dat die heeft ook een nieuw kassensysteem en een computer en dat alles aangesloten is. Blijft, het, blijft de winkel nu, nu langer open? Is dat wat ik uh, nou, Ik moet denk zien? dat we eerst gaan zorgen dat we gewoon dit jaar doorkomen. En dat we zo min mogelijk obstakels uh, krijgen. En dan gaan we groeien. Ja. En dat kun je ook doen met een bestuur. En het zijn allemaal kanjes in het bestuur. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Denk je dat, dat die overgang uh, uh, zeg maar heel geleidelijk kan gaan? Is dat, is dat zonder... Zitten er nog hobbels op de weg? Of zeg je, nou, nou dus ik denk echt, het niet. Wat, wat ik je zeg, de bedrijfsvoering. Daar hebben we het meest mee te maken. Uh, een heel stom voorbeeld. Uh, paswerk deed bij onze schoonmaak. En ineens is de papierbak weg. Heel stom voorbeeld. Maar waar laten we ons papier? Nou, dan bel ik de remise. Waar is de papierbak gebleven? En dat zijn allemaal die dingen. Er gaat ook tijd in zitten. Er ja. zijn gewoon de alledaagse dingen. Het is niet meer vanzelfsprekend. Maar er moeten nee. nu echt dingen... Ja. Ja. Heb je daar een coördinator in? Of, of hoe, hoe, ga je dat, nou, hoe ga je dat aanpakken? We hebben een, een doellijst. Dat wil, je, dat wil je niet weten. Echt drie A4'tjes. En wat is het belangrijkste? En iedere dag is gewoon de belangrijke dingen het eerst. Hoe, hoe breed en hoe lang gaat die aanloopperiode worden, denk je? Nou ja, we zijn gewoon open. Dus het, het publiek merkt er ook niks van. Uh, het is voor onszelf dat wij perfectionistisch zijn. Wij willen het gewoon goed op de rit hebben. En dat het allemaal soepel verloopt. Maar jij blijft dus een dienst van de gemeente? Ik ben gedetacheerd vanuit Haarlem. Aha. En voor twee jaar. En okay. uh, ik werk dan twee dagen voor de gemeente Zandvoort, toerisme economie in Haarlem. En ik ben dan drie dagen hier voor het, voor het Museum. En ze hebben daar in Haarlem ook gezegd van, doe de dingen die je altijd al deed. En we zien wel hoe we verder gaan. Dus ik blijf gewoon ditzelfde doen. Jaap gaat je nog wat vragen. Ja, dan moet hij wel openstaan. <laughs> Dank je. Um, hoe belangrijk is dat wat jij nu net zegt? Dat je dus die dingen gewoon kunt blijven doen die je eigenlijk wilt doen? Nou, dan hebben we het over toerisme en economie. Uh, ze hebben een lijst gevraagd van iedere medewerker. Wat zijn de dingen waar je nu mee bezig bent? Dat is bijvoorbeeld Eka Ja. En er uh, moet echt nog wat dingen aan gebeuren. We gaan samenwerken met het Tijlers Museum. En het thema wordt Leonardo da Vinci. Ja. Dat betekent wel dat je daar een heel groot projectplan van moet maken. Want dat wordt een fantastisch iets. En dat, dat, dat zwiert er allemaal tussendoor. Dan gaat Haarlem niet zeggen, dat mag jij niet doen. Nee. Dat hebben ze allemaal van tevoren gezegd. Een ondernemersgala, deze nieuwjaarscensip. Daar gaat allemaal tijd in zitten. Ja. En het wordt gekoesterd en het wordt gewaardeerd. Maar die ruimte moet je wel hebben. Heb je het gevoel van ik ga los nu? Los? Ja, los in de zin van dat je, dat je zeg maar, uh, meer ruimte hebt voor je gevoel dan dat je nou, eerder had. Wat ik net zei, en daar blijf ik eigenlijk op terugkomen, eerst die toko draaien daarbij. Dat ik zelf dat rustige gevoel weer krijg en dan gaan we groeien. En ik denk dat we kunnen gaan groeien met het nieuwe bestuur. Daar zitten mensen in met een museale achtergrond en een ongelofelijk netwerk. En dan gaan we het heel anders aan, anders niet, groter, grootser. Uh, we willen meer publiek hebben, we willen echt publiekstrekkers hebben. Dus en dan, en de, open, op de openingstijden, blijven die hetzelfde? Voorlopig wel, ja. maar we gaan inzetten, we hebben een beleidsplan en daar staan een aantal van je speerpunten op. We gaan inzetten op educatie, we willen veel meer kinderen in het museum. En dan ben ik maar speurtocht aan het bedenken. En maar hoe komen die kinderen naar het museum? Dat kan ik niet allemaal in mijn eentje meer doen. Dus nee. het is fijn dat er dan uh, experts bij komen. Zoek je daarbij ook de samenwerking op met al iets wat bestaand is? Bijvoorbeeld met het Juttersmuseum. Want die doen naar mijn idee ook iets met educatie. Nou, het gaat niet alleen dat we die ideeën hebben. Het gaat er ook om dat je een motor moet hebben. Die zegt van, nou, dat pak ik nu op. Hm? En ik ga er echt ongelooflijk op inzetten. En dan kun je met veel meer... Instellingen in Zandvoort samenwerken. Want voor kinderen is het al heel snel leuk. Nou ja, er is natuurlijk de kinderkunstlijn, hè? dat is natuurlijk al een, een, ja. een, een geweldig iets, vind ja, ik. Heerlijk, dat, dat is toch ja, heerlijk. Uh, dat blijft bijzonder. En de erfgoedleerlijn. Ja. Daar hebben we een fantastisch team voor in het museum en dat gaat gewoon door. Maar we willen best wel groeien. Stel je voor dat je scholen uit de regio kunt krijgen. Die kunnen we ook vertellen over Zandvoort en een buitenwandeling doen. Heb je nog dus, meer uh, vrijwilligers nodig? Ja, Wat... altijd. Maar dan ook mensen met, uh, die, die van een plan ook gaan uitvoeren. Weet je wel, die, waar je ook vertrouwen in kunt hebben. Ja, de burgemeester had het net ook bijvoorbeeld, hè? vrijwilligers ja. met doeners. Zitten er bij jou in, die, in dat Zandvoersmuseum ook? Ja, Echte vrijwilligers ja. met uh, van, niet, uh, niet kletsen, maar doen. Nee, er zijn ook mensen die zeggen, ik vind het helemaal niet leuk om dat te doen. Maar laat mij maar gewoon uh, timmeren en zagen. En Ik krijg net weer een aanbod. Ik ben straks, ben ik gepensioneerd... En dan kan je mij vragen, ik zeg, wat vind je leuk? Dat nou, ben heel handig. Nou, die kunnen we meteen wel inzetten. Ik heb nog wel wat klusjes. Kom, kom gelijk maar even ja. langs. Ja. ja hoor. Ja, ik weet niet. Uh... Ja, Volgens nee, mij ik... is het half tien en mogen we niks meer drinken. Of, ja, je mag wel wat drinken. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval, Heli, uh, ik, ik ga jou een, een fantastisch jaar wensen. Ik hoop, ik hoop van harte ja. dat je de rust vindt die je nodig hebt om dit te kunnen aanpakken en ermee door te kunnen gaan. Ja, maar CFM maar, ook, maar met alle vrijwilligers. Ja. Ja. Nou ja, bij ons is er natuurlijk ook van alles, alles gebeurd. Alles is toch vrijwillig. Ja. ja. Zonder vrijwilligers zijn we He. niet. Stort het hele dorp in elkaar. Ja, dus als absoluut. iedereen ermee ophoudt is het klaar. Hebben we daarop drinken. Ja. Dan hebben we geen concerten meer. Ja. We hebben geen musea meer. We hebben geen radio, We hebben geen evenementen. Helemaal niks. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Allemaal, bijvoorbeeld, allemaal vrijwilligers. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Ik ga Sander even aankijken of hij nog iets uh, in, zijn in die toverdoos nog heeft uh, zien in, uh, zitten. Ja, volgens mij wel. Ja, nou, denk, okay. nou, laten we het maar horen.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 Ik weet niet welk nummer dit is, maar dat zal wel ergens in ja, en, een, ja, een ja, of andere ja, uh, laagje in mijn bovenkamer ergens zitten. Uh, die jongens die uh, nemen gelijk al uh, het uh, bezit. Ja, en tegelijkertijd hoor ik niet, Hoor ik dus niks meer. <laughs> dat dat was was, uh, met, uh, het is niet te geloven. Het draadje moet er dus... Ja, kijk. Ja, hoor je nog wat, ja. Ze breken gelijk de, meteen ook de boel af. Oh, dat vind ik wel heel nekens van ze overigens. Techniek! Techniek! techniek. Help. Ja, met, nee, dat doet niks. Jonas, met, de, techniek oh, komt eraan Jaap. Met, uh, techniek komt eraan. Maar Ondertussen oh, zit Jaap Koper klaar met twee wethouders van Zandvoort. Ondertussen wordt door de techniek even weer de audio geregeld zodat ze zelf elkaar kunnen horen. Want we zitten nog steeds in de haven van Zandvoort. Met een nieuwjaarsreceptie succes van dus uh, dat zal wel goed zijn. En uh, ondertussen. Uh... Maar je moet ook niks aan wethouders overlaten. Dat is één ding wat zeker is. Dat is een ding wat zeker is. Wethouders <laughs> horen niet. Ik hoor het heel goed. Ja, Kijk, ze maar, horen weer wat. Zeg, uh, ja, ik, vind het, ik vind het fijn als, als er twee wethouders aanschuiven. Maar uh, laat de techniek uh, zoveel mogelijk met rust. Dus maar, nou, nou, dan hoor ik, ik niks uh, meer. Dan moeten <laughs> dus, wij weer gaan werken. En dan moeten we dus allerlei toeters en bellen gaan uithalen. Twee wethouders. De een uh, doet. Uh, uh, nou ja, wat doet hij? Uh, Min of meer economische zaken. En de ander is. Uh, uh, sociaal domein, geloof ik toch? Of, uh, ja, en een beetje financiën. Een financiën, beetje, ja, dat is. Een, project, een is beetje projecten. Dat is de man met de portemonnee. Ja, ook. Ja. Uh, heren, als ik uh, eerst even met, uh, met uh, Gert-Jan even mag uh, beginnen. Uh, wat voor afgelopen jaren hebben jullie, uh, of heb jij in ieder geval meegemaakt? Ik heb wel een leuk jaar meegemaakt. Ja. We hebben lekker gewerkt. We hebben eigenlijk, uh, eigenlijk het laatste jaar. En dan mag je uh, oogsten. Nou, we hebben de oogst opgehaald en we hebben een uh, denk ik een fantastisch uh, perspectief voor de toekomst van Zandvoort neergezet met een uh, strategische investeringsagenda. Ja. Met mogelijkheden tot te investeren. Met uh, plannen. Oké, okay, Watertorenplein dan niet, maar entree zandvoort, de boulevard, het sociale wijkteam. Ja, er staat heel veel op stapel. Ja. En we laten denk ik ook het netjes achter... zodat ook het volgende college verder kan op... wij hopen natuurlijk op de ingeslagen weg. Ja. Zou je dat erg vinden als je het niet verder zou kunnen voortzetten? Of? Ja, ik zou dat, ja Kijk, politiek is... is, is uh, daar zit je. En je weet dat je weer herkozen kan worden. Maar je moet ook weten dat je niet kan herkozen worden. Ja. Dus je moet tegen je verlies kunnen. Ja. Dat zouden alle politieke mensen moeten kunnen. Dan zou het wat makkelijker allemaal gaan. Want je moet gewoon tegen verlies kunnen. Uiteindelijk zijn de burgers van Zandvoort die kiezen. Ja. En daar moet je dus, uh, dat, dat, dat moet je gewoon accepteren. Oké, okay. dan ga ik even naar je, naar je buurman. Want uh, ja, uh, ik heb... kan heel slecht tegen verlies. <laughs> Is dat, is dat echt de zwakke kant van je, Gerard? Of? Nee hoor, nee, nee, nee. nee. <laughs> ik kan, ja, ik kan, kan bijna niet anders dan maar jij wil wel veel gelijk hebben, dus nog ik weet niet dat echt. Het lijkt nu even gewoon net op Stedtler en Waldorf, maar goed. Ja. <laughs> ik heb even nog in een interview van het Hamersdagblad gelezen dat, ja, in jouw opzicht wil je ook graag nog even door. Ja, want we zijn nog niet klaar. Nee. Dus uh, vanuit het, uh, het idee dat je, dat je met elkaar een, een aantal dingen in de stijgers hebt gezet... ...je wil heel graag natuurlijk dat het gebouw ook afkomt. Nee. En uh, we, we zijn wat mij betreft nog niet klaar. We hebben een aantal dingen die we de komende jaren graag uh, tot wasdom brengen. De Formule 1, hè, de burgemeester zei er vanavond iets over... ...die moet natuurlijk gewoon terug naar Zandvoort. Uh, maar we hebben ook een, een aantal hele mooie ruimtelijke projecten... ...waar we heel graag gewoon uh, vaart mee willen blijven maken. En dat duurt langer dan vier jaar. Maar is, is ja, Formule 1 is één ding... ...maar... Als we kijken nu naar even gewoon de economische realiteit. Ja. Wat is op korte termijn eigenlijk nog voor Zandvoort interessant als het gaat om een economische agenda die, die er nog ongevoerd nou, ja, ik, ik moet worden? Ik denk dat we ontzettend veel te winnen hebben als we de toeristische visie die we nu hebben neergezet, als we die ook echt gewoon uitgerold uh, krijgen. We hebben goede stappen nu gezet. Ja. We zijn er nog niet. Amsterdam Beach, dat is iets waar we, waar we de afgelopen periode van hebben gezegd, dat moet uh, een deel van de richting zijn naar Zandvoort. En daar zijn we eigenlijk nog maar net mee begonnen. En als dat goed van de grond komt, dan denk ik dat we daar een, een hele mooie kans hebben... om Zandvoort weer uh, toonaangevend uh, te laten zijn in alle opzichten. En in de kielzocht daarvan neem je andere dingen mee. Hè. Zoals Formule 1 waar we het net over hadden, uh, de Max Stappen Vendagen. We, we vinden dat nu allemaal weer even heel erg normaal. Maar dat was natuurlijk een jaar of vier, vijf geleden was het dat helemaal niet. Ondenkbaar eigenlijk. Ja, dat was ondenkbaar. We, we praten daar ook over omdat we... Uh, we hebben de gemeentefinanciën weer heel goed op orde gekregen, nou mijn buurman die zit, uh, die zit glunderend naast, maar daar heeft hij ook alle reden toe, ja. uh, want we zijn natuurlijk begonnen met een, uh, met een hele uh, nou, matige begroting en die is, uh, die is inmiddels weer dik op orde en dan heb je als je de begroting op orde hebt dan heb je ook weer kans om te gaan bouwen, ja. want dan is er geld voor investeringen en dat zie je nu met de strategische investeringsagenda waar we aan werken, uh, dat zijn hele belangrijke dingen voor Zandvoort, He, je ziet de andere badplaatsen die zijn ons al voorgegaan, wij horen eigenlijk voorop te lopen. Ja. Even weer kijken naar de, de financiële kant van het, het verhaal. Is, is er in dat opzicht nu, van, uh, in vergelijking met vier jaar geleden, uh, de situatie heel anders? Uh, merk je ook dat de economie uh, aantrekt ook als het gaat uh, voor zandvoort? En ja. dat je dat ook terug uh, ziet in de, in de financiën? van de ja, Dat zie je zeker terug in de financiën. Want je ziet dat de inkomsten die stijgen. Ja. Inkomsten van toeristenbelasting, maar ook doordat we weer gaan bouwen, OZB en parkeren, die, die, die stijgen en die groeien. En daarbij hoort dan ook nog natuurlijk dat de economie gewoon mee is en dat we dus ook meer geld vanuit Den Haag krijgen. Maar we hebben de, onze financiën op orde. Dat betekent dat je dus voldoende geld hebt, iets overhoudt en dat vervolgens kan investeren in de toekomst. En dat is wat je moet doen. En je moet dus elke keer weer opletten op het moment dat er dingen veranderen. Wat pas je dan aan in je begroting? Ga niet door waar je bent gebleven. Maar zoek elke keer weer naar nieuwe mogelijkheden om uh, te, te, toch te besparen. Zonder dat het, het meer kost. Dus investeer, investeer in de maatschappij. En dan krijg je het vanzelf ook weer terug. Want uiteindelijk is het ook een, een soort van micro-economie zandvoort. Die je daardoor draaiende houdt. En dat je dus met elkaar eigenlijk een win-win situatie krijgt. Ja, eh, nou, en als ja. ik iets mag aanvullen. Bedenk je ook wel. Het gaat economisch op dit moment ook gewoon echt heel goed. Hè. We hebben voor het eerst. Sinds we de, de tellingen eigenlijk bijhouden. Meer dan een miljoen eh, overnachtingen in Zandvoort eh, gehad. Eh, we begonnen vier jaar geleden met 830.000 geloof ik. Dus dat, dat zijn wel echt hele mooie stappen die we zetten. En dat heeft een enorme plus op allemaal andere zaken. Daardoor worden letterlijk dingen makkelijker. Ja. Dus daaraan blijven bouwen, ja, daar zijn wij nog niet klaar mee wat mij betreft. Uh, gaat dat ook nog ergens, ja, ik bedoel ook bij de gewone Zandvoort. Wij hebben het ja. uh, inlandelijk over, over de gewone Nederlanden, maar uh, hoe... Juist, juist bij, ook bij de gewone Zandvoort. We gaan dus investeren in, uh, in de openbare ruimte, in, in de buurt en in de wijken. Ja? We, we ja. willen ook een woningbouwprogramma neerzetten. Dus dat ook voor starters en voor jongeren in Zandvoort. Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in de zorg... ...in de bijzondere bijstand, in de bijstand. Dus, dus het, het, het gaat allemaal samen. En, en die strategische investeringsagenda is niet alleen voor toerisme en economie... ...is voor het hele programma. En feitelijk wat, waar we nog echt ook aan moeten werken is bijvoorbeeld aan de duurzaamheid. De duurzaamheid, daar zouden we ook nog moeten in investeren. Maar die strategische investering geeft gewoon ruimte. En als je in een college zit, dan moet je dat ook netjes verdelen... Dus ook de burger van Zandvoort profiteert er dan van. Nou, je, je ziet het ook, waar je denk het allerbelangrijkste terug ziet in, in hoe mensen thuis denk ik er ook naar luisteren. Het eerste wat je afvraagt als er een nieuw kabinet komt, is gaan de belastingen omhoog of niet? Het afgelopen jaar hebben wij de belastingen in Zandvoort niet verhoogd. Die zijn eigenlijk op de nullijn gebleven. En dat komt omdat we eigenlijk op andere plekken de inkomsten hebben kunnen halen. Onder andere in toerisme. Uh, je ziet het in de parkeeropbrengsten die we, die we uh, binnenhalen. Dat is, ja, het woord binnenhalen is wat onsympathiek, maar ja. we laten natuurlijk de mensen die in Zandvoort komen, laten we wel voor die parkeerplek betalen. Uh, en tegelijkertijd uh, zie je dat daar een enorme uh, uh, zeg maar, plus op heeft gezeten de afgelopen jaren. Dat helpt, want dat zijn, hè, daar kun je ook weer dingen van betalen die voor zandvoort belangrijk zijn. Of dat nou gaat om, om, om een buurthuis, of het gaat om. om hè, we hebben een prachtige grote Albert Heijn nu staan. Ja. Dat vergeten mensen nog wel eens, maar die is wel neergezet in een tijd dat de hele vastgoedcrisis ontstond. Waar de gemeente flink diep voor heeft moeten investeren om het door te laten gaan. Nou, die leningen die hebben we kunnen afbouwen de afgelopen jaren. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Ja, er is nog iets. Er is ooit een verhaal over pop-up Zandvoort. In hoeverre is dat nog van toepassing in het dorp? Nou, volgens mij heel erg. We hebben dit jaar hebben we voor het eerst echt de, de, de twee grote pop evenementen gehad. Het British Race Festival. Ja. Uh, dat was heel succesvol. Dat is een festival wat normaal op het circuit plaatsvond. Uh, waarvan we hebben gezegd dat gaan we naar het dorp halen. Dat is ook een, een langgevoeste wens van de middenstand om, ja. uh, om meer in het dorp te doen. Nou, we hebben een prachtig weekend gehad met allemaal festiviteiten in het dorp. Het was echt een hele leuke plek om te zijn waar nota bene Engels op afgekomen zijn. En we hebben de Gay Pride dit jaar gehad. En daar mogen we denk ik ook heel trots op zijn. Want het is de eerste keer dat de Gay Pride Amsterdam, dat die eigenlijk buiten Amsterdam een onderdeel van hun programma hebben gedaan. dat was een enorm succes. Moet dat ook? Dan kijk ik even naar de immateriële kant van het verhaal. Dus het is niet even het, het element van publiek strekken, maar... Bijvoorbeeld ook het immateriële kant van uh, hoe de samenleving eruit uh, ziet, dat dat ook hier belangrijk is dat dat onder aandacht uh, wordt. Uh... Nou, maar weet je, dit zijn onze banen. Hè? Wij halen bijna de helft van de werkgelegenheid in Zandvoort komt uit dat toerisme. Dus je moet je bedenken, doe je het niet. Als de buitenwereld het wel doet, bedenk je dat 15 jaar geleden, je kon in Haarlem en Hoofddorp je kon niet zoveel in het weekend. Mensen gingen naar Zandvoort, want hier waren we altijd open. Inmiddels kun je overal van alles doen, ook buiten Zandvoort. Dus wij moeten een, een stapje harder lopen om onszelf eigenlijk weer uh, zichtbaar te maken. Nou, pop-up Zandvoort is daar een, uh, een heel belangrijk onderdeel van. En je ziet dat het werkt. Want mensen komen dus ook uit de regio. We hebben het vaak over toeristen. Maar de meeste mensen trekken wij gewoon vanuit Amsterdam en vanuit de regio. En die mensen kunnen ook thuis blijven, die kunnen allemaal andere dingen doen. Maar die kunnen ook naar Zandvoort komen. Een leuke tijd hebben hier. Terugkomen, het verhaal vertellen aan anderen. Um, en daar verdienen wij wel onze werkgelegenheid door. En wij willen, Ik heb zelf kleine kinderen. Ik wil dat mijn kinderen straks ook een baan in Zandvoort kunnen hebben. Dus het, het is ook, de samenleving profiteert ook op termijn doordat we die werkgelegenheid vasthouden die anders misschien gewoon verdwenen was. Zie jij dat ook zo? Dat, dat er ook nog iets over moet blijven voor degene die naar jou komt? Ja zeker, daar doe je het voor. In feite wil je iets voor de continuïteit neerzetten. Dus wij zijn nu drie, uh, vier jaar wethouder geweest en, en eigenlijk kan, je, kan ik het niet nalaten om het goed achter te laten. Of nog, het liefst nog vier jaar door te gaan. En die continuïteit die is van belang. Want ik heb alweer kleinkinderen. En die wil ik ook graag dat die kunnen wonen in Zandvoort bijvoorbeeld. Dus je moet zorgen dat ook jongeren in Zandvoort blijven wonen. Het zijn niet alleen mijn kinderen die ik wil krijgen. Maar ook andere mensen willen graag dat hun kinderen in Zandvoort blijven wonen. De vergrijzing, de eenzaamheid van, van de burgers in Zandvoort. De oudere mensen. Die kan je ook alleen maar tegengaan, Doordat er een goede balans is in de vervolgingssamenstelling. Dus daar moet je ook aan werken. En als toerisme dan een hele belangrijke drijver is, dan is de mensen die hier wonen en in de toeristen werken, die blijven dan ook in Zalvoort werken. Dus het is een combinatie van wonen, werken en op z'n Zalvoortse manier dingen doen tolerant zijn. En daar past dus bijvoorbeeld zo'n Great ja, dat fantastisch ik, bij. Ja. Die heb ik mogen openen, want de, de, de wethouder tonen die was gelukkig op vakantie. Dus, dus ik hoop dat het, en het was echt een fantastisch eeuw. Dat was de eerste keer. En, en zij vonden het ook fantastisch. Dat was echt en het was schitterend weer. En dat roze en al die kleuren en die gezelligheid. Nou, dat was gewoon een feest. Dus dat, dat, dat is mooi. Ton, ja, okay, dat Een is... Soort, van, soort van bevrijdingsdag was dat voor die mensen. Volgens, niet alleen in Amsterdam. Het kan ook ergens anders. En dan is het Zandvoort. Gasvrij Zandvoort. Ben je daar, ook, ben je daar als wethouder dan ook trots op? Ja, daar ben je dan trots op dat dat kan, ja. ja. Zitten, is dat bij jou ook? Ja, zeker. Ja, ja, ja tuurlijk. We hebben, we hebben wat dat betreft ook met... Zeg maar, die, uh, die groep mensen hebben ook wel een geschiedenis. Hè? Je hebt ook een aantal paviljoens in het verleden die echt voor, uh, voor gay mensen uh, altijd heel erg in trek waren. Ik vind het heel erg mooi, want die tolerantie, die, die, ja, dat is wat Zandvoort is. Dat geldt voor bijna alles. Hè? We vergeten in Zandvoort was dat, we, dat we natuurlijk heel erg in verbinding staan met de wereld om ons heen. Omdat we die bezoekers hier krijgen. En ik vind het ook echt een, een heel belangrijk kenmerk van wie, uh, van wie wij zijn. We zijn gastvrij en we willen mensen naar de zin maken. Dat, dat doen we met veel overtuiging. En ik ben blij dat we ook op deze manier kunnen laten zien dat we dat beter doen dan anderen. Want zo werkt het wel. Als je dat ook in Haarlem kunt doen, of je kunt het ook in Hoofddorp of in Amsterdam doen, dan, dan komen mensen deze kant niet meer op. Dus ik vind het ook echt heel belangrijk dat we, dat we ervoor, ervoor waken dat dat een hele hoop energie en inzet vraagt. En wat dat betreft, ook vanavond zie je dat weer, we hebben in Zandvoort ontzettend veel vrijwilligers. Mensen die zonder daar ook nou ja, met een euro voor te krijgen, weken per jaar de schouders eronder zetten. Zonder die mensen zouden wij niet kunnen doen wat we in Zandvoort doen. Ja, en dat maakt denk ik Zandvoort ook wel een heel uniek plekje, wij, wij, kunnen, wij zijn tot heel veel in staat hier. Met, met, heel veel, met nou, relatief weinig invandes ja. kunnen we ja. heel veel voor we kunnen ontzettend krijgen. veel voor elkaar krijgen. En we hebben in Zandvoort wel eens het idee, als we naar nou onszelf krijgen, dan hebben we het weer, ah, Zandvoort is natuurlijk een dorp, hè. Ja. Dus dan hebben we het weer over het dorp Zandvoort. Ik merk het als ik, als ik buiten Zandvoort kom, wat ik voor mijn werk natuurlijk regelmatig doe, nou in toch fatsoenlijke steden, Haarlem, Amsterdam, en als ik dan eens vertel wat wij hier normaal vinden, dan zitten ze hier aan te kijken met een blik van ja, maar dat, dat, dat doen wij. En wij zijn uh, 15, 20, 30 keer zo groot. Maar dat vinden wij in Zandvoort volstrekt normaal. Dus als, nou, om een voorbeeld te noemen, toen wij net uh, aantraden, de DTM die was toen net vertrokken naar China. Die zouden niet meer naar Zandvoort komen en China die had het niet voor elkaar. En twee weken van tevoren werden wij toen gebeld van zou, zouden we weer naar Zandvoort kunnen komen, want het circuit is niet af in China. Nou, wij pakken een draaiboek uit de kast. We kijken of het met de veiligheidsregio, of het te organiseren valt. Die hebben hetzelfde draaiboek en we zeggen ja. En dan troef je wel Branch Hedge, of, uh, Hedge in, uh, in Engeland. En dan, weet je, het zijn wel dat soort momenten dat je denkt van dit is een hele bijzondere plek waar we heel veel met elkaar kunnen. En daar mag je hartstikke trots op zijn. Uh, Mooie woorden. Ik dank jullie hartelijk dat jullie nog heel even aan deze tafel willen komen. En uh, ik zou zeggen, op naar de verkiezingen. Nou, maar, dankjewel. Goed.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 De geborgenheid nergens zo veilig als in mijn eigen kleine stukje paradijs. Wat is er groots uit bergen en dalen, haar land, oceanen, de lucht? Ik kijk om me heen, ik haal heel diep adem en toch.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 Hij zit erop, deze nieuwjaarsreceptie. Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, Jaap, uh, ik vond het uh, gezellig. En, uh... ja. Ik, ik denk dat wij elkaar in een aantal vlakken wel aanvullen. Ik, ik geloof het ook wel. Dus, dus in, in die ja. zin uh, zal het wel goed komen. Wij zijn uh, eigenlijk totaal anders. <laughs> Verschillend. Uh, maar als het gaat dan om degene die we dan hier voor onze microfoon hebben getrokken, dan is het altijd uh, wel uh, goed. Ja. Ja. ja, Nee, maar dat, dat, dat was sowieso goed. Dus ja. iedereen die, die wilde en die kon, die hebben we gesproken. Ja. En uh, ik, denk, uh, ik denk dat het goed is zo. Helemaal goed. Nou, uh, dankjewel techniek trouwens. Uh, ja, uh, geen probleem zelf vandaag. Dankjewel dat je er was. Tot en, uh, u spreekt Jonas. Precies ja. dat. Jonas. <laughs> en uh, tot u sprak uh, Jaap Kopen. Ja, nee, iedereen de jager uiteraard. En ik uh, je uh, dankjewel dat je erbij was en dat je ons hebt ondersteund. Dat is ook heel belangrijk. En uh, Kasper was uiteraard ook uh, bij ons. Uh, uiteraard vandaag. de andere twee uh, techneuten. Uh, Sander Dawdijn en, uh, en Maurits Mulder. En natuurlijk dus, Ben. Zonneveld, Zonneveld, want anders onze, was dit niet tot stand gekomen. Onze productieleider, dankjewel Ben. <laughs> um, nou, ik ben er morgenochtend weer om tien uur bij Goedemorgen Zandvoort. En ik morgenmiddag met Dolly om twee uur met Zandvoort op zaterdag. Wat zijn we druk, hè, met elkaar. Ja. Heerlijk, wat een topradio hebben we eigenlijk in Zandvoort. Goed, nou, ik wens iedereen een hele fijne avond. Wel thuis, doe voorzichtig. En uh, tot uh, morgen dan, voor mij in ieder geval. En, uh, nou, morgenochtend. Fijne avond toch. Bedankt. Dag. En wij gaan nog even door tot aan het nieuws. Uh, dit is uh, Sugar van uh, Robin Schultz. Dit is de nieuwsreceptie 2018 alweer. Volgend jaar zijn we er gewoon weer bij. Luister we nog even naar uh, Sugar. Robin Schultz. Dit is CFM. Surprise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 die shortjes alles plakt en smaakt naar droog. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Geen zin meer in mijn zak, mijn kleren naar de maan, mijn vierde als mijn kop doet nog steeds pijn. Doe mij maar snel een biertje, het beste medicijn. Vanavond weer de wortel, geen pijn meer.